Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in het Vroeze Park in Rotterdam... is vanmiddag een 35-jarige man gewond geraakt. Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Even later is een 40-jarige Rotterdammer aangehouden. Aan het schietincident ging er ruzie vooraf. Het was op dat moment erg druk in het park... waar op mooie dagen veel mensen komen om te recreëren en te barbecuen. In de regio Zaragoza in het noordoosten van Spanje... zijn acht dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Onder de brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen... maar dat dreigt bemoeilijk te worden door de harde wind. Ook in het zuiden van Spanje, in de buurt van Moersa... woedt een bosbrand die zou zijn veroorzaakt door bliksem... en verspreidt zich snel door de harde wind. De grote brand in de Gironde in Frankrijk... is dankzij een regenachtige nacht onder controle... duizenden mensen kunnen weer terug naar hun huis. Het gaat iets beter met de neergestoken schrijver Salman Rushdie... zegt zijn zoon in een verklaring op Twitter. De 75-jarige Britse Indiaanse schrijver werd eergisteren neergestoken... in een plaatsje in het noordoosten van de VS... vlak voor die een lezing zou geven. Hij werd tien keer gestoken, onder meer in zijn hals, buik en oog. Inmiddels is hij van de beademing en kan hij weer praten. Maar hij houdt wel blijvend letsel over aan de aanval. Zo moet hij waarschijnlijk het zicht in een van zijn ogen missen... en is zijn lever beschadigd. De 24-jarige dader is opgepakt. Bij een ongeluk met een waterscooter is in Velse Zuid iemand om het leven gekomen. Het gaat volgens de politie om de bestuurder. Degene die achterop zat is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een kanaal. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer. Vanavond kunnen stapelwolken in het noordoosten uitgroeien tot een enkele onweersbui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of twintig. Morgen afwisselend wolken en zon. Later op de dag mogelijk een onweersbui. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort drie kilometer file tussen Overveen en Alkmaar... ...alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit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 We gaan beginnen aan uh, een twee uur lang muziek hier op je eigen lokale radio ZFM of ZFM. Ja, daar is enige discussie binnen de omroep over, maar goed, het maakt mij allemaal niks uit. A Southwest Story, dat is het eerste album waar we naar gaan luisteren. En dat komt van Elisabeth Nakarato. Nakarato. Ja, ik zeg het een beetje op z'n Japans, maar het is beslist niet zo. Soul Story, die komt van uh, Peter Kater. Dat is geen onbekende, maakt al jarenlang mooie albums. Dit keer op solo piano. Dan een single, daar zijn we vorige week mee begonnen. Into the West van Natasha Hardy. Dan gaan we een beetje richting uh, Israël. Dat doen we met het album uit 1998 van Gene. Um, en dat album heet Shalom. Shalom, ja. En het volgende uur komt daar nog wat meer uh, albums geïnspireerd op Israël langs. Uh, dat was blijkbaar in die tijd zo. Dat... Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Sita, dat is een, een meneer die uh, uit de, de, uh, Rotterdam komt en heeft jarenlang gewerkt bij het uh, Scandinavische label Phoenix Muziek en toch een aantal albums gemaakt. We hebben dit uh, twee albums in deze twee uur. Nutter's Way, daar gaan we naar luisteren. En strek even kijken, 13. En op de achtergrond hoor je quiet latitudes van Boost en Rothe. En Anthony Boost, dat was een. Uh, ja, die heb ik persoonlijk mogen ontmoeten. Um, dus tijdens een klein concert in Obibio in Amsterdam georganiseerd. Er was helemaal niemand behalve, behalve mijn vrouw en ik. En uh, we hebben daar wel in ieder geval opnames kunnen maken. En, maar, en achteraf werd het ongelooflijk gezellig bij ons thuis. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier... bij Peaceful Radio Show 1503. mm uh -huh.